Ja, ik, ik begin het echt te snappen. Ik ben gewoon niet black genoeg, Blackbox. Goed, mijn naam is uh, Bavomet. Het is vandaag, uh, om precies te zijn, uh, neemt u me niet kwalijk voor eventueel extra geluid. Ja, het scheelt toch gewoon een stukje. Alhoewel, plop, plop, plop. Nou, uh, dan maar zonder plopkap... Uh, ik, ik weet niet of het verschil zo groot is. Ik denk eigenlijk dat het wel meevalt. Maar goed. Ik wil best. Ja, ik doe hem er gewoon nog een keer omheen. Niet slikken van alle lawaai. Zo. Hij zit er omheen. Ja. Zoiets. Ehm. Um. Niet schrikken. Ja, oké. Okay. Dus misschien toch ietsje beter met een plopkop. Goed. Waarvan met hier 22 mei? Uh, het is donderdag uh, en, en 2014. Um, ja, u hoort de klokken lopen. En we gaan gewoon uh, aftrappen uh, met de 20ste podcast van de QFF Podcast Series.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 To this world from some other species, from another planet, outside in the universe. I have a dream. One day, this nation will rise up and live out the true meaning of its series. Mine is the last voice that you will ever hear. Don't be alarmed. It's all about information. Informatie, daar gaat het om. Mijn naam is Bavo Met. Het is vandaag donderdag 22 mei 2014. En de klok slaat 14 minuten voor 9 in de avond. Vandaag presenteer ik de podcast vanuit Groningen, de metropool van het noorden. Ik ben op vakantie in mijn geboortestreek. En dus even niet op Sint Maarten. Maar um, ja, jullie gaan wel gewoon genieten van de twintigste podcast. Tenminste, ik hoop dat jullie ervan genieten. We hebben live luisteraars. We zitten live op de stream op www.quavataverdoemd.com. En als we live zijn, dan is er een grote groene banner. En die kun je uh, links in je scherm vinden. Dat is een vinding van Toby. En daar zijn we Toby natuurlijk zeer erkentelijk voor. Goed, wat we vandaag allemaal gaan bespreken. We hebben gisteren natuurlijk die fantastische show gehad met Free Electron en Blackbox. Ik ben nu even alleen nog. Ik, ik, ik weet dat Blackbox straks waarschijnlijk wel online komt. Ik weet ook dat Free Electron vandaag verhinderd is en dat geeft helemaal niets. Vanuit hier stuur ik, ja, zoals ik wel vaker doe, mijn energie naar hem toe. Um, ik, ik ben ook van mening dat die energie hem, ja, toebehoort, toekomt. Hoe moet je het ook zeggen? We zijn geen glazen water aan het Antonakje voor de microfoon. Maak dus er geen zorgen. Maar het is een goed, uh, nou ja, bedoeld, een, een, een, een, een, met goede intenties verstuurd pakketje energie. En ik weet dat Free Electron dat goed kan gebruiken. En goed, ja, dan gaan we maar eens over uh, naar wat dingen. We zeiden in de negentiende aflevering dat we de volgende aflevering verder zouden gaan met tijd. Maar dat wordt dus dan de eerstvolgende of whenever we're ready for it. Uh, het is natuurlijk misschien ook niet helemaal onaardig om even het nieuws en de nieuwe artikelen op QFF door te nemen. Uh, een van die dingen die ik wel interessant vond en die ik vandaag uh, las, dat was dat het leger in Thailand een koep gepleegd heeft. Daar gaan we het onder andere zo meteen Even over hebben. En daarnaast zijn er, ja, natuurlijk ook gewoon tientallen andere interessante dingen. Zo is er een, een artikel door Dromen geschreven over Aristoteles en een artikel over een ster Methuselah. En de oldest star we know. En dat is geschreven door uh, niemand minder dan Wodan, die zijn uh, prachtige avatar verruilde voor een nog mooiere avatar. En dan hebben we ook nog een topic over. Kalmukieë en andere bizarre landjes. En dat is een uh, vinding van uh, Toxo Peus. Een prachtig stukje uh, nou ja, schrijfwerk en zeker de moeite waard. Dus ook daar gaan we wat aandacht aan besteden. Dan is er nog uh, nieuws over Noord-Korea. Die hebben met, ja, ik geloof met mortieren lopen schieten op, op een Zuid-Koreaans schip. Het zal ook eens niet zo zijn. Um, nou goed, er zijn er nog tal van andere dingen. Maar ik stel voor dat we deze twintigste podcast... Ja, twintig alweer. We gaan echt hard. Die twintigste podcast starten met nou ja, gewoon een leuk muziekje. Ik zat te denken aan Machine Gun van de Commodores. En waarom? Nou, niet omdat ik zo meteen met een machinegeweer ga schieten. Maar gewoon omdat ik het wel een nummer vind dat lekker is om een podcast mee te beginnen. Dus jullie gaan even genieten van Machine Gun van de Commodores. Van Lionel Richie met het nummer Machine Gun. Heerlijk gewoon om naar te luisteren en om een podcast mee af te trappen op muzikaal vlak. Ja, zoals ik al aangaf, we gaan een aantal dingen bespreken. Blackbox is er nog steeds niet. We zijn live op de stream. U luistert naar Bafomet En het is vandaag 22 mei 2014, donderdag 7 minuten voor 9 in de avond. En. Ja, misschien moeten we gewoon uh, aftrappen met een artikeltje over Aristoteles. Ethica Nicomagia. Um, ja, dromen poster had met een uh, mooie afbeelding er ook bij uit een uh, oud boek. En um, ja, laat ik maar gewoon even een stukje voorlezen. Aristoteles, wellicht een van de meest wijze, nuchtere, heldere denkers ooit ever. Schreef onder andere de Ethica Nicomagia. Dat genot, en dan Eudaimonia, en dan staat er een link bij naar Wikipedia, is iets wat toevallig ook nog gedeeltelijk voorbij kwam in de podcast. Niet zozeer onder deze benoeming, maar ik denk dat dit het onderdeel is waar iedereen naar handelt. Ook de meest verschrikkelijke tiran wil, tussen haakjes zoals ik altijd zeg, het beste voor zichzelf en doet wat dat ook mogen zijn, de zaakjes, datgene waarvan hij of zij denkt dat dat goed is slash hem slash haar bevredigt of wat voor naam je er ook aan wilt geven. Aangezien Wikipedia ook vaak gewist slash veranderd wordt, hieronder maar even een knipplak van Wikipedia omtrent Ethica Nicomagia. Ethica Nicomagia. De Ethica Ni Nicomagia, Oud-Grieks Ethica. Nicomagia, soms ook gespeld als Nicomagea, is een van de werken van de Griekse filosoof Aristoteles. In dit werk lezen we over deugden, ethiek, het menselijk karakter en welke rol deze twee spelen bij het vinden van geluk. Het werk bestaat uit Tien boeken en neemt een prominente plaats in binnen het oeuvre van Aristoteles. De naam Nicomagea is te herleiden tot diens zoon Nicomagos. Hij zou het werk, gebaseerd als het was, op aantekeningen van zijn vaders lezingen, voor uitgaven geschikt hebben gemaakt. Een andere theorie verklaart de naam door Nicomagos eenvoudig aan te wijzen als degene aan wie het werk opgedragen werd. Uh, geluk. <coughs> Pardon. Het functie-argument. In boek 1 stelt Aristoteles dat iedereen het erover eens is dat geluk, Grieks, eudaimonia, het ultieme doel van menselijk bestaan is, maar dat er discussie is over de vraag wat geluk nu precies inhoudt. Aristoteles probeert dit te achterhalen door op zoek te gaan naar de functie uh, Grieks, Ergon, ergon uh, Grieks voor functie, die uniek is voor de menselijke soort, het zogenaamde functie-argument. Hij concludeert dat dit ergon, deze kenmerkende functie, het verstand is. Leven als een mens komt er dan op neer dat men zijn verstand gebruikt. En goed leven, dat wil zeggen gelukkig leven, betekent dat men zijn verstand op voortreffelijke wijze gebruikt. Geluk is voor Aristoteles dus nadrukkelijk een activiteit. Wie bijvoorbeeld slaapt kan op dat moment niet echt gelukkig zijn. Theoria, nu kan men echter zijn verstand op verschillende manieren gebruiken. Aristoteles onderscheidt het praktisch gebruik van het verstand, bijvoorbeeld wanneer men aan politiek doet, van de zogenaamde theoria. In boek X, 10 dus, identificeert Aristoteles het ware ultieme geluk met theoria. Theoria is een lastig begrip dat grofweg filosofisch onderzoek filosofische beschouwing betekent. Over de precieze inhoud van theoria is Aristoteles ook niet helemaal duidelijk. Het zou om onderzoek kunnen gaan waarbij iemand nieuwe kennis opdoet. Het zou echter ook het overdenken van kennis die men al bezit kunnen inhouden. Aristoteles, en dat geeft hij aan in zijn deel 7 van de boekenreeks, geeft een aantal argumenten waarom theoria het hoogste goed is. Theoria is de activiteit van ons hoogste bestandsdeel, namelijk ons verstand. Theoria is de meest bestendige activiteit, omdat we langer on onderbroken kunnen beoefenen dan iedere andere activiteit. Theoria is het meest aangenaam en het meest zuiver, omdat het niet met ongemakken gepaard gaat. Theoria is het meest autokra uh, autarkies, sorry, neem me niet kwalijk, ik word bijna verwarmend autocratisch, Autarkies, dat wil zeggen dat er geen materiële goederen of andere mensen voor nodig zijn om te kunnen filosoferen. The theoria is als enige activiteit slechts verkieslijk omwille van zichzelf en het is goddelijk. Kortom, de mens die aan de filosofie wijdt leidt een goddelijk leven. Toch moet Aristoteles toegeven dat de mens niet onafgebroken kan filosoferen. Om als mens te blijven functioneren moet iedereen namelijk in de noodzakelijke levensbehoeften voorzien. Dit zijn dingen zoals eten, drinken en slaap. Deugden, dat gaat om de boeken 2 tot en met de boeken 7. Een karakter, boek 2. Zoals hierboven beschreven is, voor Aristoteles geluk een activiteit die op voortreffelijke wijze wordt uitgevoerd. In boek 1 en boek 10 denkt hij hierbij primair aan, een, uh, aan intellectuele activiteiten. Echter ook andere vormen van voortreffelijke activiteit zijn van belang voor een goed, volwaardig leven. Bijvoorbeeld moedig of rechtvaardig handelen. Om dit soort handelingen mogelijk te maken is het noodzakelijk om de bijbehorende positieve karaktereigenschappen deugden zoals moed en rechtvaardigheid te ontwikkelen. In boek 2 tot en met boek 7 van de Ethica Nicomagia gaat Aristoteles uitvoerig in op de voortreffelijkheid van karakter, Grieks ethos, en de verschillende deugden, Grieks aretai. Volgens Aristoteles ontwikkelen we een voortreffelijk karakter door gewoonte, door herhaald gedrag. Dit in Tegenstelling tot een voortreffelijk verstand dat door onderwijs en scholing ontwikkeld wordt. De voortreffelijkheid van karakter heeft betrekking op handelen en gevoelens, bijvoorbeeld op boos zijn. Genot en pijn zijn de toetssteen voor de mate waarin iemand in het bezit is van bepaalde karaktereigenschappen. Zolang iets nog pijn en moeite kost, is het nog niet helemaal een karaktereigenschap. Een voorbeeld. Iemand slaat iets Lekkers, maar ongezonds af, en bleef daar genot aan. Dan is zo iemand matig. Het genot bewijst in deze dat zo iemand zich de deugd matigheid heeft eigen gemaakt. Die wel de tractatie afslaat, maar met tegenzin, tussen haakjes, pijn, doet wel iets matigs. Maar heeft zich de deugd matigheid nog niet eigen gemaakt. Door het doen van voortdurend, Voortreffelijke, en dat wil zeggen deugdzame dingen, wordt jezelf voortreffelijk en deugzaam. In het geval van de echt voortreffelijke persoon zijn zowel hijzelf als ook zijn handeling goed. Hij of zij weet goed wat hij of zij doen moet. Hij of zij kiest er bewust voor dat te doen en doet het volgens vastberaden. Het gulden midden. Dat is een stukje uit boek 2. Voor Aristoteles is het een deugd. Het midden, Grieks meson, masoniek, euh, wat zeg ik nu? Tussen, tussen twee zuilen, ik, oh, oe, ik zeg hier allemaal veel te veel dingen. Tussen twee ondeugden in, het te weinig en het te veel. Moed is bijvoorbeeld het midden tussen lafheid, een gebrek aan moed en overmoed. Een teveel aan moed. Dit midden is niet absoluut maar hangt steeds van de persoon en de omstandigheden af. Aristoteles maakt dit punt duidelijk door een, eh, door een vergelijking met het dieet van sporters te maken. Wat voor een worstelkampioen een goede portie eten is, te zaakjes niet te veel en niet te weinig, is voor iemand anders die begint met trainen al snel veel te veel. Overigens is er in sommige situaties, bijvoorbeeld bij overspel, diefstal en moord, geen sprake van een gulden midden. Dit soort dingen zijn altijd slecht. Dus da daar is geen keuze. Dus daar bestaat ook geen twijfel of, of geen mogelijkheden in. De, deug uh, de deugd rechtvaardigheid. Een boek 5. Vijf. Het vijfde boek van de Ethica Nicomagia is gewijd aan de deugd van de rechtvaardigheid. Grieks, Dikai, o sune. Aristoteles uh, onderscheidt twee soorten rechtvaardigheid. De algemene of wettelijke rechtvaardigheid en de specifieke rechtvaardigheid. De algemene rechtvaardigheid komt erop neer dat men zich aan de wetten moet, uh, ja, moet houden. Aangezien de wetten bedoeld zijn om de burgers met oog op het algemeen belang aan te zetten tot allerlei vormen van deugdzaam gedrag, kan men zeggen dat de rechtvaardigheid alle andere deugden impliceert met inbegrip van de specifieke, Specifieke rechtvaardigheid. Deze vorm van rechtvaardigheid draait om gelijkheid. Aristoteles verdeelt de specifieke rechtvaardigheid weer in distributieve rechtvaardigheid en corrigerende rechtvaardigheid. In het geval van de distributieve, eh, distributieve gerechtvaardigheid gaat het om eh, dat een Ieder het deel krijgt dat gelijk is aan de door hem geleverde inspanning. Loon naar werken zou je kunnen zeggen, zeg maar. Um, in het geval van corrigerende rechtvaardigheid gaat het erom dat iemand die door een ander benadeeld is een compensatie ontvangt die gelijk is aan het geleden nadeel. Je kan hier bedenken aan um, de de sou de, de cultuur die je in Amerika hebt, waarbij eh, iemand als hij wordt aangereden. Ik bedoel, daar neemt het dan de verkeerde overhand in mijn naam. Goed, gaan we verder met het stukje verantwoordelijkheid. En dat komt uit boek 3. Aristoteles onderzoekt in de eerste drie hoofdstukken van het derde boek de vrijwillige, in het Grieks, en onvrijwillige handelingen, in het Grieks, akousios. Dit onderscheid dient. Uh, Aristoteles nauwkeurig te definiëren om in het zevende hoofdstuk tot zijn definitieve stelling te komen. Ieder mens, ongeacht of hij goed of slecht is, is verantwoordelijk voor zijn goede en of slechte daden. Nou, dan heb je nog uh, de onvrijwillige handelingen. Aristoteles, uh, Ar Aristoteles begint zijn onderzoek door eerst de negatieve kant van de kwestie, de onvrijwillige actie, te onderzoeken. Onvrijwillige handelingen verricht men a... Onder dwang of B. Uit onwetendheid. Het kenmerk van een gedwongen actie is dat aan de oorsprong van het handelen buiten de persoon ligt. In die zin dat de persoon niets bijdraagt aan de handeling en haar dus als het ware ondergaat. Zo handelt eh, men onvrijwillig wanneer men bijvoorbeeld meegenomen wordt door de wind, om het wat te noemen. Nou, men verricht in een actie uit onwetendheid nooit met opzet. Uh, opzet, Dat is het idee erachter. Een dergelijke actie kan opgedeeld worden in twee verschillende categorieën. Enerzijds zijn er acties die men uit onwetendheid verricht, maar waar de actie achteraf door misnoegen zorgt en medelijden, uh, zorg en medelijden wekt. Men is zich in dit geval niet bewust van specifieke omstandigheden omtrent de handeling... Als voorbeeld geeft Aristoteles iemand die een katapult demonstreert, maar die het apparaat per ongeluk laat afgaan. Anderzijds zijn er acties die men in onwetendheid verricht. Deze actie zal achteraf geen misnoegen en medelijden wekken, aangezien de actie op zichzelf niet herkend is door de handelende persoon. Aristoteles haalt dronken of woedende personen aan als voorbeelden. Uh, alleen wanneer men uit onwetendheid handelt, wordt de actie vergeven en soms met medelijden aangezien, omdat deze actie onvrijwillig is. Nou, dan heb je nog een aantal dingen, de gemengde handeling, de vrijwillige handeling, de verantwoordelijkheid voor moreel slechte daden, wijsheid, praktisch verstand, dat komt uit boek 6, het principe, het gelijke wordt door het gelijke gekend, nou, dan heb je de vijf soorten kennis, onbeheerstheid, of ook wel akrasia, dat komt uit boek 7, de definitie van onbeheerstheid. Uh, hoe is onbeheerstheid mogelijk? Uh, dan krijgen we nog genot. Um, genot, in, dat, dat vinden we terug in boek 7. Genot, ook, dat staat ook weer in boek 10. Dan nog vriendschap. En, en daar staat wel weer een uh, interessant stukje in. De boeken. 8 en 9, die als een geheel kunnen worden gezien, behandelen vriendschap, filia. En daarom zeg ik ook altijd: pedofiel in het Grieks betekent eigenlijk kindervriend. Dus pedofiel is helemaal een verkeerd woord. Ja, en ik heb Grieks en. Latijn gehad op school, dus ik, uh, ja, ik, ik ken de basis en ik heb me altijd daar een beetje een rare vreemd gevoel over gehad. Goed. Vriendschap bestaat tussen twee mensen die elkaar bewust welwillend gezind zijn. Aristoteles onderscheidt drie redenen waarom mensen vriendschap sluiten: het goede, het aangename en het nuttige. Aan deze drie motieven corresponderen drie soorten vriendschap: karaktervriendschap, genot en Vriendschap, voordeel, vriendschap. Bij genot, vriendschap, en, vriendschap uh, en voordeel, vriendschap gaat het vooral om genot. Respectievelijk het voordeel dat iemand uit de vriendschap kan verkrijgen. Bij het wegvallen van het genot, respectievelijk het voordeel, houdt ook de vriendschap op. Daartegen gaat het bij karaktervriendschap om het voortreffelijke karakter van de vriend. De perfecte vriendschap bestaat tussen mensen die goed zijn en elkaars gelijken in deugd. Deze mensen zijn ook nuttig voor elkaar en geven elkaar plezier. Aristoteles beschouwt alleen de laatste vorm van vriendschap als echte vriendschap. In het geval van deze echte vriendschap zijn de gevoelens voor een vriend een afgeleide van de gevoelens die men voor zichzelf heeft. Iemand verhoudt zich dan ook op dezelfde wijze tot zijn vriend als tot zichzelf, te meer dame en elkaars gelijke in deugd is. De vriend is kortom een tweede ik, een allos autos noemen we dat in het Grieks. Nou, in de literatuur is er ook veel te vinden over uh, het verhaal van Aristoteles en zijn ethica nicomagia. Um, ja, ik vind het een fantastisch artikel dromen en daar ben ik je zeer erkentelijk voor en daarom bespreek ik het ook maar even in in deze twintigste podcast. Nou, we zijn al eventjes onderweg inmiddels in deze twintigste podcast en Blackbox is nog niet online, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon verder met de podcast, want daar is de podcast voor bedoeld. En mij leek het enigszins wel leuk om misschien even te gaan naar een muzikale onderbreking. En uh, nou ja, dat gaan we gewoon doen met, uh, ja, ik, nou, ja, gewoon misschien maar even een, uh, een, een klassieker. Maar ik, ja, is het wel een klassieker? Is het wel een klassieker? Uh, ik, ik weet niet of dat wel het juiste woord is, want ik denk niet dat iedereen bekend is met het nummer Mango Meat van Mandrill. plaat uit de jaren 70, Lekker vuig, vaag en funky. En daarom te horen in de twintigste aflevering van de QFF podcast. Mijn naam is Met, Het is vandaag donderdag 22 mei 2014. En het is inmiddels 14 minuten over negen in de avond. Vanuit het hoge noorden van Nederland. Vanuit Groningen. Deze podcast met Bafelmet. Ik wacht nog <coughs> steeds op... <coughs> Neem me niet kwalijk. Op uh, Blackbox. Um, ja. En, uh, uh, ja. Dus we blijven gewoon wachten. En in de tussentijd ga ik gewoon uh, verder. Want ik zie dat we best wel wat luisteraars hebben op uh, de stream. En dat is natuurlijk helemaal te gek. En nou ja, terwijl uh, jullie luisteren. Zal ik jullie proberen te entertainen. Want nou ja, nee, dat is het toch eigenlijk min of meer. Ik probeer dat wat op QFF staat. En uh, wat er elders op het web speelt. In deze QFF uh, podcasts te bespreken. En ja, mm, dat is eigenlijk een vorm van entertainment. Toch? Min of meer? Ja, nou ja ik, ik zie mezelf niet zo als een entertainer. Ik doe ook maar wat. Ik kloot feitelijk gewoon aan. En ja, we zijn nog maar twintig afleveringen onderweg en ik hoop dat er nog vele tientallen, zo niet honderden gaan volgen. Want er is natuurlijk nooit genoeg informatie voor mensen om te beluisteren. Er zijn simpelweg gewoon ook heel erg veel mensen die liever naar de radio of naar een podcast luisteren. In plaats van dat zij op het web uren, echt uren, uren, zoals ik en ik denk menig andere QFever uh, vaak doet het web af te Surfen op zoek naar informatie. Niet iedereen heeft dezelfde. Um, nou ja. laten, laten we het houden op onderzoeksgenen of zo. De bereidheid om altijd maar verder te zoeken naar meer informatie. Goed, we hebben uh, zo straks al het een en ander even besproken. Maar ik kwam net een uh, post tegen in het. Uh, als je harp. maar goed zit. Topic. En dat is een post van Wodan. Het is wel interessant, want het gaat namelijk over dat de military is shutting down its weather controlling death beam. Ik zal even een klein stukje eruit voorlezen. Het is in het Engels, maar ik eh, neem aan dat de meeste van onze QFF'ers wel Engels praten, spreken, eh, verstaan, lezen. Eh, dus het ongetwijfeld wel eh, <coughs> meekrijgen. Ehm. Um, Can a facility that has inspired global conspiracy theories be designated a World Heritage, uh, Heritage Site? If so, that might be the only way to prevent the shutdown of the high-frequency active auroral research program Harp in Alaska, which studies the ionosphere or creates lethal hurricanes depending on warm you talk to. The Harp installation, not unlike the Lawrence Livermore National Laboratory, is a peculiar hybrid of military and civilian science. It was conceived during the mid-1980s, but found itself without a clear mission by the time construction began in 1993 and the Cold War had ended. Jointly funded by the Air Force, Navy, DARPA and a University of Alaska, the 290 million facilities, uh, 290 million dollar facilities. Principal instrument is an array of 180 crossed dip uh, dipoles that are spaced over an area of about 30 acres. Collectively, the array can transmit up to 3600 kilowatts of radiated power, which has made it possible for scientists to study the basic uh, physics of how charged particles behave in the ionosphere, 55 to 370 miles above the Earth. The official objectives of HARP are to identify investigate and if feasible serve to enhance future dod command control and communications capability yeah capabilities research areas that will be explored include generation of very low and extremely low frequency waves generation of geomagnetic field aligned irregularities electron acceleration and investigation of upper atmospheric processes. But earlier this month, the military gave official notice to Congress that it intends to dismantle Harp this summer. David Walker, Deputy Assistant Secretary of the Air Force for Science, Technology and Engineering, said This is not an area that we have any need for in the future, and that research funds would be better spent elsewhere. We're moving on to other ways of managing the ionosphere, Walker explained. It's that sort of language that has inspired conspiracy theories since Harp's inception. Just yesterday, a Serbian scientist blamed Harp for recent flooding in the country. It seems as if the sky opened uh, and a sea of water fell from it. These were not rain droplets that you would typically see or expect to see. This was a designed weather pattern, which I might add is not the first, nor will it be the last by harp. And last week a meteorologist, uh, meteorologist sorry, uh, was Invited to give a talk at the Star Academy's Charter School in Ohio. One of the students asked him what kind of job will you get when Harp is controlling the weather and you're no longer ne uh, needed. The student had gotten the information from his science teacher. Ja, ja, ja, dat gaat lang door. Het komt erop neer dat ze harp, uh, harp willen gaan sluiten. Ondertussen neem ik een slokje drinken, want ik krijg een beetje een droge mond. Het, het, het, het komt waarschijnlijk ook een beetje door het weer hier. De luchtvochtigheid is hier enorm eh, drukkend, hoog, irritant bijna. Ja, en dat praat al gelijk weer een uh, stukje beter. Welkom terug eh, met een normaal pratende bafomet. Die niet praat alsof hij een of andere... Splakgeblek heeft. Nee, praten... Het moet wel fijn gaan, want anders is praten irritant. En, nou ja, goed, um, ik loop ook maar wat. Goed, uh, uh, ja, dat harp uh, vond ik wel even interessant en daarom uh, pikte ik dat er, uh, er toch even uit. Uh, er is nogal veel om te doen. Uh, ook Mac postte uh, uh, uh, nou ja, al een stukje over dat ze eigenlijk min of meer al toegaven dat ze dus uh, het weer kunnen controleren. Ja. Uh, uit een filmpje van Mac wil ik even een stukje laten uh, horen. Luister even mee. I wanted to ask a question. Dit is uh in Congress, in, in, uh, zeg maar in de Amerikaanse politiek. Dus uh, luister maar even goed mee. Several of you at the table have a little bit of a piece here. So you know this is located up in Alaska. It's currently funded by the Air Force Research Lab. It was formerly funded by the Office of Naval Research. One of the prime customers is DARPA, uh, which is currently running experiments at the facilities here. So uh, questions to to several of you this morning. I'm told by the president of the University of Alaska that the Air Force has pulled its support for the facility, and they're taking steps to uh, to demolish it or take it down uh, this summer. He's making the argument that uh, that there is other opportunities for us, and uh is trying to find a path where the university might be able to take title to the facility. I, I'd, I'd like to start with you, Dr. Pravkar. I understand that um, a lot of folks here on the committee probably don't understand what HARP does. I think most Alaskans don't really know what HARP does or why the agency is involved in it. Uh, So a very brief explanation and then a more direct question. Would you be disappointed or would you lose something if if HARP were to go away? Uh, Senator Markowski, as, as I think you know, uh, one of our programs has been using the HARP facility for the research that, that uh it's pursuing. Uh, and my understanding is that we did get value out of that interaction. Um, the the P in DARPA is projects, and uh, we're not in the business of doing the same thing forever. So very naturally, as we conclude that work, uh, we're going to move on to other topics. So I, it's not a it's not a uh, an ongoing need uh, for DARPA, despite the fact that we had actually gotten some good value out of the that infrastructure in the past. Understood. Then to to uh, Dr. Walker and, and Mr. Schaefer then. It, Dr. Walker, your agency is currently running the facility. Um, uh, I mentioned that it's our understanding through the president of UEF uh, that that the plans are to move forward and, and demolish the facility this summer. So the question... Er ging even iets mis. Mijn uh, koptelefoon viel op de spatiebalk. Maar goed, neem me niet kwalijk. Um, um, ik, ondertussen neem ik een tikkel. Um, slecht, slechte timing, um, Bafo Met. <coughs> maar ik ben er weer. En, nou ja, goed. Ik vond het wel even interessant, het filmpje. In het filmpje wordt. Um, Min of meer toegegeven dat men dus gebruik maakt van harp. En dat harp wordt ingezet om het weer te beïnvloeden. Nou, dat vond ik interessant. En daarom heb ik het even met jullie gedeeld. Um, nou ja, van harp wil ik eigenlijk um, een, een soort uh, sprongetje maken naar het volgende onderwerp. Waar ik het even over wil hebben. Dat is de machtsgreep van het leger in Thailand. Um, in, nou ja, ik wil eerst eigenlijk even de video aanzetten die daarbij hoort. Dat is wel even interessant, het komt van Sky News en dat was vanmorgen te zien. En, en ja, dat heeft zich het afgelopen etmaal afgespeeld. Het is wel in het Engels, maar luister alsjeblieft even mee. Het is wel interessant namelijk om, om, om even nou ja, dat nieuwsbericht te beluisteren. Our main story this lunchtime, Thailand's army chief has announced a military takeover of the government, saying the coup was necessary to restore stability following six months of political deadlock. A foreign Affairs, editor Sam Kiley. Is alongside me. Sam, in a sense, what's happening today, these gentlemen you can see behind us there, uh, in that time-honoured fashion, standing in front of the camera, camera, shoulder to shoulder, announcing a military takeover, they're just making de jure what was already de facto. There's been a curfew there for a couple of days. Well, there's been uh, uh, martial law for the last uh, two and a half days, I think. Uh, during that period of three days, indeed, uh, they forced the two warring factions, if you like, near warring factions, the red shirts representing uh, the, uh, generally speaking, the rural majority supporters of, uh, the exiled, uh, Taksin Shinawatra and indeed his recently deposed sister. And then the yellow shirts who are ca camping and protesting in central Bangkok being the more pro-establishment, neo-royalist representatives of, of, of an older order. Now, those two, sides have been clashing very violently, with 28 dead over the last six months. The military have decided that, particularly given the uh, collapse of the, or rapid collapse of the uh, Thai economy, a loss of 2.1% in terms of growth over the last uh, six months, to step in, but their problem is that they couldn't get the two sides to any point uh, of agreement. Indeed, during the talks that they were presiding over today, there were very violent uh, exchanges uh, inside the talks between the two sides provoking the military to step in. Now their question, the question will be how do the various political groupings react? Notably the red shirts. There have already been some reports uh, that their protest camp is being cleared today. We haven't yet got images of it, but the wires are reporting that they've been shot fired in the air by the military in their attempt to try and get the red shirts uh, away from their camp on the west of the uh, of Bangkok. Even... Nou, dat, dat ziet er niet al te best uit daar. Maar... Daar wil ik wel aan toevoegen. Dit is wel iets dat gewoon één keer in de, nou, tien, misschien twintig jaar gebeurt. Het is er wel vaker gebeurd in Thailand dat het leger de macht greep. En dan moet je misschien als kanttekening even bij je achterhoofd plaatsen. Dat Thailand um, voor een groot deel door de Britten wordt gerund van achter de schermen. Um, ja, zo zou je het kunnen zien. Die hebben daar gewoon heel veel invloed. En um, nou ja, als, als er dan een regering aan de macht is die niet doen wat zij willen... dan pakt de leger het macht. Zo zou je het kunnen zien. Um, voor de volledigheid wil ik het uh, nieuwsbericht op uh, nu.nl stond... vanmiddag nog wel even benoemen. Of belezen of voorlezen. Leger neemt macht over in Thailand. Het leger in Thailand heeft de controle over de regering overgenomen. Dat heeft de thaise legerleider donderdag gezegd in een televisieboodschap. De thaise grondwet is ontbonden. De legerleider liet weten dat het leger de rust in het land zal herstellen en politieke hervormingen zal doorvoeren. Thailand kan al maanden met protesten en politieke onrust. Het Thaise leger kondigde maandag nacht een krijgswet af. Door de rechtspleging in het land over te nemen hoopt het leger naar eigen zeggen de orde te kunnen handhaven. De militaire machthebbers in, eh, in Thailand hebben een avondklok ingesteld voor het hele land. Iedereen moet tussen 22 uur en 05 uur in de nacht binnen blijven. Het leger maakte ook bekend dat de Thaise radio en televisiezenders de normale programmering moeten stoppen. Ze mogen alleen nog programma's van het leger uitzenden of de QFF podcast. <laughs> dat laatste is gewoon een grap, maar goed. De Verenigde Staten. De Verenigde Staten riepen het Thaise leger eerder op om democratische principes te respecteren. De te ver, uh, we verwachten dat het Thijse leger de waarheid spreekt als het zegt dat er geen sprake is van een staatsgreep en dat het gaat om een tijdelijke situatie, zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie dinsdag. Nou, de, de verklaring in dat stukje film hebben jullie al gehoord. Nou ja goed, dan gaat het even een stukje verder over protest. Tegenstanders van de regering van de afgetreden premier Luk Shinawatra protesteren al maanden om te verhinderen dat zij in haar partij bij de aangekondigde verkiezingen van juli opnieuw aan de macht komen. Vorige week opende onbekenden het vuur op een kampement van tegenstanders van de regering. Daarbij vielen drie doden en raakten twintig mensen gewond. Bij soortgelijke incidenten zijn sinds november al zeker 28 mensen omgekomen. Vorige week, donderdag, dreigde, de, eh, dreigde het Leger al met ingrijpen. Generaal Prayut Chan-Ocha zei toen dat de strijdkrachten gedwongen zijn recht en orde te herstellen als de politieke hun conflicten niet met vreedzame, uh, uh, vreedzame middelen kunnen beslechten. Leider Yatupron Prompan van de pro-regeringsdemonstranten heeft laten weten door te blijven protesteren. Het is goed, zei Prompan. in reactie op de afkondiging van de krijgswet. We blijven hier en blijven doorgaan met het protest totdat het land weer terug is bij de democratische beginselen die leiden tot verkiezingen. 3 augustus. De Thaise interim-premier Niwat Tram Boon Songpaisan wil verkiezingen op 3 augustus. Hij heeft de kiescommissie gevraagd voor die dag verkiezingen te organiseren, zo liet hij dinsdag weten. Niwat Tram liet ook weten dat hij heeft, uh, gesprekken heeft voorbereid met de top van het leger... om zo snel mogelijk een einde te maken aan de crisis in het land... Reisadvies. Het is nog onbekend of het reisadvies naar Thailand wordt aangeschept. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde daar donderdagmiddag nog niet op ingaan. Nederlanders in Thailand wordt aangeraden om lokale media te volgen en de website en het Twitter-account van de Nederlandse ambassade in Bangkok in de gaten te houden. Sommige kruispunten in Bangkok zijn door het leger geblokkeerd. Verder is het straatbeeld normaal. Volg daarom de lokale media en blijf alert in de komende periode. Staat op de site van de ambassade te lezen. Nou, dit, dit allemaal stond te lezen op nu.nl. Ik heb er een artikeltje over gemaakt vanmiddag omdat ik het toch wel merkwaardig vond. En van laten we eens een oogje in het zuil houden. En daarnaast hebben we op die manier natuurlijk een mooie vergaarbak voor artikelen over... Ja... Thailand, Ja... Dat was niet grappig, hè? Nee. Ah, ja. Maar Blackbox, where uh, you at? Blackbox? Black ja, nog steeds geen Blackbox. Uh, het ziet er misschien wel naar uit dat ik deze hele podcast uh, in mijn eentje uh, vol moet gaan praten. Maakt op zich helemaal niks uit. We zijn uh, ongeveer drie kwartier on, uh, onderweg. En ik sta voor... Dat we uh, gaan luisteren naar een uh, lekker stukje muziek. En ik, ik ben nog even aan het zoeken. Uh, nou ja, misschien maar gewoon eens een uh, lekker stukje. Uh, nou ja, echte techno. We gaan luisteren naar uh, Saturne van Steriel. En het komt van het album Robovacation. En ik, ik vind het eigenlijk wel een, uh, ja, een lekker nummer. Saturne. En het is gewoon uh, afgeleid van Saturnus natuurlijk. Geniet ervan. очку ственss двух eme uh uh uh uh uh uh Saturn van Steril van het album Robo-Vacation. En dat album is uitgebracht op, uh, even nadenken, Kronkoen-Durig-muziek. En nu uh, zit Steril bij het label Gigolo Records in uh, Parijs, geloof ik. Um, Steril zelf komt overigens een, uh, ja, uit uh, Frankfurt. En is echt een um, old school techno uh, Artiest, uh, DJ ja, ik kan wel DJ zeggen, maar hij is ook echt uh, artiest, want hij maakt uh, zijn muziek zelf. En, en dat is natuurlijk, uh, ik vind dat altijd mooi, als artiesten dat doen. En noemenswaardig dus. Welkom terug bij uh, de twintigste aflevering van de QFF podcast. En dat is heel irritant, ik heb hier van die hele lekkere tikkels naast me liggen. En het is heel verleidelijk om er telkens eentje te nemen, maar dat doe ik dan maar niet, want die zooi is eigenlijk al heel erg ongezond. Maar ja, als je dan één neemt, dan denk je, mm, mm. Ja, goed. Uh, terug naar uh, waar we het allemaal over gaan hebben tijdens deze twintigste podcast, want uh, Blackbox is er nog steeds niet. Dus het ziet er nou uit uh, dat ik uh, naar, uh, nou ja, ja, misschien wel uh, in ieder geval tot over de helft uh, in mijn eentje uh, ga doen. En dat geeft niets. Dat vind ik, <coughs> pardon, helemaal niet erg. Uh, maar ja, dan laten we onze tijd ook maar nuttig besteden en, en doorgaan met het volgende onderwerp. Dat is namelijk Methuselah. Methuselah, en ja, ik ken die uitspraak uh, van heel veel dingen eigenlijk al, al vanaf dat ik een klein kind ben. Um, in ieder geval, dat artikel is, is uh, geplaatst door Wodan vandaag. En ik, ik wil eigenlijk even een klein stukje, uh, nou ik lees het gewoon voor. Vond het wel interessant genoeg voor een eigen... Oh, we horen ondertussen hier uh, boven mij een... Helikopter overkomen, ik weet niet of jullie het ook uh, kunnen horen. Ja, hij vliegt uh, redelijk recht over mijn huis heen. Goed, vond het wel interessant genoeg voor een eigen topic op het forum. Omdat wetenschappers in eerste instantie de leeftijd van de ster ouder schatten dan de aangenomen leeftijd van het universum. Edit. Oh, uh, ik wist niet dat het direct op de voorpagina kwam. Boem. Ja, Chaka, alles wat je plaatst staat gelijk op de voorpagina en dat is helemaal niet erg, Wodan. We zijn je erkentelijk en zeer dankbaar voor dit fraaie epistol van jouw hand. Methuselah, the oldest star we know. Recently scientists have discovered the oldest star yet observed. At first, look, so, uh, at first look, scientists estimated the star's age to be an upwards of 16 billion years old. This obviously posed a serious problem. Named Methuselah, after the 969 year old figure from the Bible and located in Libra, this star has got some splaining uh, to do since most scientists agree the universe is about 13.8 billion years old. Of course, if the Big Bang happened 3 billion years after the source formation, either our date or the Big Bang is wrong or the star's age is wrong. A team of astronomers have set out to more accurately calculate the star's age to see if we can't clear up this misunderstanding. Gathering more accurate information about the uh, Methuselah's brightness, composition, distance and structure, this team calculated an age of 14.5 billion for the ancient star. With an, uncer uh, with an uncertainty of 800 million, the lower limit for the age of Methuselah as provided by this experiment shows the star forming nearly 13.7 billion years ago, barely younger than the universe as we understand it today. Methuselah, more scientifically referred to as HD 140283 being known for about a century. The star itself displays another rather interesting attribute. It literally sprints across the sky to an obviously noticeable degree. The star is traveling about at uh, 1.3 million kilo uh, kilometers an hour and moves the width of the full moon from our perspective every thousand years or so. The most probable cause for this feature is if the star was a member of some dwarf galaxy that merged with the Milky Way some 12 million years ago. That could have set the strange Methuselah's uh, yeah, rocket tra trajectory across the sky as it moves back into the Milky Way's halo. The research team managed to observe a more precise distance for Methuselah, measuring it to be about 190.1 light-years distant, which helped us to recalibrate for its apparent magnitude. In addition, with the application of our current theories of the standard solar model and more precise measurement of Methuselah's composition, giving it a higher oxygen-iron count than previously thought, the age was brought down to more realistic levels. Further study has the, uh, has the possibility of reducing the star's age even further, making it significantly younger than the universe, so that Methuselah's place in history be uh, will be that of a very peculiar star that captivated our attention for a while. Nou, um, heel interessant. Dromen reageert er ook nog weer op. Uh, interessant, dan. let op. Nu gaan de rolstoelers weer een wet toevoegen zodat hun theorie weer klopt. Dat is toch werkelijk fantastisch dat je zo kunt werken. Quarks, zwarte gaten, allerlei dingen worden erbij gehaald om het verhaal passend te maken. En Free Electron reageert daar weer op met het lijkt wel religie. En uh, daarop reageert Toby weer met it's called scientism. Ja, ja, dat is natuurlijk wel zo. Maar zulke ontdekkingen zijn altijd erg interessant. En ik vind het erg goed dat uh, Wodan daar aandacht aan besteed heeft. Wodan, dankjewel. En daarom besteed ik er weer wat aandacht aan in deze 20e Q5-podcast. Mijn naam is Bafomet en, en ja, u hoort het goed. U luistert nog steeds naar de enige echte... q <lacht> It's not what you think it is. No, it's not. No it's absolutely not what you think it is uh, but it is all about information of it's all about information we still don't have a black box but okay it maakt niet uit. uh welcome terug uh, ik, ik denk, ik gooi de jingles er maar even doorheen. Uh, ja, goed. Het is ook maar een podcast. Het mag een beetje rommelig gaan, mensen. En uh, ja, in, in, in het kader van de niet-rommeligheid... dan maar gewoon eens een, een, een, een, ja, een lekker muziekje... is natuurlijk altijd fantastisch. Uh, ja, en dan zijn er zoveel liedjes... die dan in mijn hoofd uh, naar boven komen drijven... als mogelijk leuke liedjes om te draaien... in de podcast. En het is wel eens moeilijk. Um, helemaal hoor. Als je, um, nou ja, je, je maakt de show en je, je bent dan, um, ja, hoe moet je dat zeggen? Um, terwijl je de show maakt, ook bezig met nog wat onder, on, onderwerpen aan het doorlezen en, en af en toe moet je dan ook nog denken, oh ja, uh, muziek! En, nou ja, voor de muziek dacht ik aan een nummer van Joe Tags. En het nummer heet I Gotcha! En dat leek me wel leuk, hè? Uh -huh, uh, you je dacht didn't, didn't you? You Super Sounds of the 70s. Met uh, Joe Tags. En ja, ik vond het wel een toepasselijk nummer. Het nummer I Gotcha. Uh, daarom draai ik het maar even. En we gaan weer verder met de, de 20 ste podcast. De muzikale break is over. En een van de dingen uh, waar ik het ook even met jullie over wil hebben. Is een topic van uh, Toxopace. En dat gaat over uh, Kalmukkien. En andere bizarre landjes. Ja, en, en dat soort landjes bestaan echt. Er zijn allemaal rare vreemde landjes. En ja, ik, ik lijk me gewoon het beste um, dat ik er even wat uh, over voorlees. Dit keer een artikel over Kalmukje. Een klein boeddhistisch dwergstaatje in het zuiden van Rusland. Waarom een artikel hierover? Omdat ik het fascinerend vind dat er andere kleine landjes zijn met een eigen identiteit die uh, en er totaal andere regels en gebruiken op nahouden, dan wat wij eigenlijk gewend zijn in de westerse wereld. Maar ook in de andere grote landen elders in de wereld. Door het lezen van het boek van Baku tot Batumi, een gids voor de Caucasus van Jellebrand Korstius, was mijn interesse nog meer gewekt. Landjes waar we eigenlijk nog nooit of nauwelijks van hebben gehoord. Volkeren, zoals de ob Obodozen, bijvoorbeeld in de Kaukasus die een alfabet hebben met meer dan 500 letters. Heel veel van dit soort volkeren en landjes bevinden zich in het zuiden van Rusland en Centraal-Azië. Dit zijn mini-staatjes waar de masten en meest bizarre dingen mogelijk zijn en waar de kleine bevolking zich gewoon mee identificeert. Altijd is er in hun landje de beschaving begonnen of is er een ark van Noach aangespoeld. Um, zoals Jellebrand Korstjes zo mooi zegt. Vaak wel autoritair, maar schizofreen zijn is heel normaal. Of een bezoekje krijgen van aliens. Meestal als je zo'n land bezoekt, is het net alsof je teruggaat in de tijd. Zoals ik zelf heb ondervonden toen ik in Tran, uh, Transnistrië bezocht. Heel bizar. Het is net alsof je terug bent in de jaren tachtig. En de mensen het meestal ook gewoon prima. En de mensen vinden het meestal ook gewoon prima. Ondanks veel uh, armoede, corruptie en autoritair bewind is de sfeer er anders. Het gaat meer zijn eigen gang en het is er gemoedelijker. Althans, zo heb ik dat een paar jaar geleden nog mogen ervaren. Maar dan nu even de beschrijving over Kalmukië en een, uh, een aantal artikelen op andere sites. Kalmukië, een verdwaalde kuifje staat in Europa, gepubliceerd op 25 september 2007. Het klinkt als een land uit een... ...uit de Kuivierreeks... ...maar Kamukië bestaat echt. Deze autonome Russische republiek... ...ligt net boven de woelige Caucasus... Tsjetsjenië, Dagestan... ...in het uiterst... ...zuidoostelijke puntje van Europa... ...en is ongeveer zo groot als de Benelux. Toeristen? Nou... De hoofdstad Elista, ruim 100.000 inwoners, is vanuit Moskou dagelijks goed te bereiken per vliegtuig. Neem dan wel extra warme kleren mee, want bij de Yakovlev 40, waarmee ik vloog, sloot een van de deuren niet goed, wat tijdens de drie uur durende vlucht tot lichte bevriezingsverschijnselen zullen leiden. Mensen met vliegangst zullen zich wellicht ook nog even achter de oren moeten krabben bij het zien van de banden van het toestel waar totaal geen profiel meer op was te vinden. Kalmukje is ongetwijfeld het land met de hoogste standbeeldendichtheid per hoofd van de bevolking. Overtuigd van het feit dat ik de enige Nederlander in Kalmukje moet zijn, was de schok groot om op het Armenitische vliegveld van Alista een aantal andere Nederlanders, euh, Nederlanders tegen te komen. Zij bleken projecten op te zetten voor gehandicapten. In Kalmukje komen dus wel buitenlandse zakenmensen en hulpverleners, maar toeristen vormen een vergeten groep. De, meeste, euh, de meest gestelde vraag was dan ook, sorry, maar wat doe je hier, in godsnaam in Kalmukje, het hotel, het hotel. Kalmukje kent maar liefst twee hotels. Adverteerde met excursies, maar toen ik daar naar vroeg raakte het personeel lichtelijk in paniek. Wat wilt u dan zien, meneer? Weet ik niet. Wat bieden jullie aan? Uh, nou, uh, we kunnen misschien wel een rondje rijden. Uh, boeddhisme en tja. In dat rondje heb je eigenlijk al wel de hoogtepunten van het land gezien. Vol trots werd ik langs de bowlingbaan en het zwembad geloods naar de Echte hoogtepunten zijn de boeddhistische bouwwerken die de laatste jaren her en der zijn verrezen. De Dalai Lama. Een meerderheid van de 300.000 kalmukkers stamt af van de Mongolen die zich in de 17e eeuw in dit deel van Europa vestigden. De bevolking ziet er dus Aziatisch uit en na de val van het communisme mogen ze hun boeddhistische geloof weer uitoefenen. President Kirsan. Il-Yum-Zhinov heeft twee jaar geleden onder meer een groot kloosterprojectcomplex laten bouwen dat door de Dalai Lama werd geopend. Goed voor de prestige van Kanmukje en vooral die van het Il-Yum-Zhinov zelf. Um, het ziet er in ieder geval prachtig uit. Nou, een heel mooi verhaal. Ik vind het echt een... Uh, ja, uh, sluit ook af met uh, een... Nou ja, en eerlijk gezegd lijkt het mij ook wel wat. Een klein staartje zoals hier wel vaker geopend op QVF. Helemaal te gek natuurlijk. Dus binnenkort hier nog meer over andere volkjes en bizarre staartjes. Laten we hierover alles verzamelen omtrent onbekende landjes en volkeren. Nou, vind ik een uh, fantastisch idee. En uh, bij deze bedank ik je ook. Toxop is super gemacht. En laten we dat doen. Laten we een uh, mooie verzameling aanleggen. Uh, nou ja, over dergelijke staartjes. Ik vind het een leuk topic en er is weer een mooie voor in de grote verzameling van de enorme hoeveelheid topics die inmiddels op QFF staan. Het, het, het zijn er echt heel erg veel onderhand. En ze gaan ook over de meest uiteenlopende dingen en, en dat is misschien nog wel het leukste van QFF. Dat, ja, eigenlijk is geen topic gelijk. Elke topic heeft weer een uh, ja, een ander verhaal en, en ja, ik vind het wel bijzonder. En ik postte zelf ook vandaag eerder nog iets over de mummies in Assen. Dat post ik in het Werdenbroeders topic, in het tweede deel van het Werdenbroeders topic. Assen, mummies gaan op reis. Dat komt uit het dagblad van het noorden van 22 mei 2014, dus uit het dagblad van vandaag. Assen, de tentoonstelling mummies overleven na de dood, trekt tot en met 2018 door Europa. Internationaal is de belangstelling voor deze expositie, die zijn première beleefde in het Drents Museum, groot. Zoals het er nu naar uitziet, gaat hij naar Assen, achter volgens door naar Budapest, Hongarije, Luxemburg, Hildesheim in Duitsland, Basel, Zwitserland en Leoben in Oostenrijk, Stockholm in Zweden en Cardiff in Engeland. De expositie heeft in Assen, waar hij tot 31 augustus te zien is nog. Tot nu toe ruim 50.000 bezoekers getrokken. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Ik vond het uh, vermeldenswaardig en daarom heb ik er even een melding van gemaakt en, uh, in het web, Top ik. En bij deze uh, ja, heb ik het ook maar even gemeld in de podcast. Ik vond het wel een uh, interessant en nou ja, leuk stukje informatie. En het vermelden waard. En ja, dan zijn we onderhand uh, al een uur en uh, tien minuten bezig. En ik zie. Nog steeds geen black box. Ik, ik weet niet waar black box is, maar um, ja, hij is er nog steeds niet. <lacht> eh, eh, ja, lach me maar uit, lach me maar uit. Nee, ja, eh. Ja, ja goed, ik, ik ben er inmiddels een beetje aan gewend geraakt dat ik dit niet alleen doe. Dat ik dit samen met iemand doe. En, en nu ben ik alleen. Het maakt op zich er niets uit. Ik heb er natuurlijk al een aantal alleen gemaakt. Maar goed, we just keep on trucking. En anders gaan we gewoon ergens een aanslag plegen. Oeh, wat zeg ik nu? Wat doe ik nu? Oeh. Ja, ik, ik, dat bedoel ik dan in QFF hier. Hè? Het, uh, ons kleine mini staartje. Uh, goed. Misschien uh, tijd voor een uh, muziekje hier op Kiel van Zandvoort. not what think it is. really. Ja, ik heb eigenlijk wel een, een mooi plaatje daarvoor uh, in gedachten. Uh, mits jullie uh, ja, het ook wat vinden. Maar ik, ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat jullie het ook wel wat vinden. Want we gaan namelijk luisteren naar het nummer ja en ik, ik, ik, ik kan niet anders zeggen van dan, ja, het is ook iets uit mijn jeugd ook gewoon echt, dus misschien dat het daardoor dan nog extra leuk is we gaan luisteren naar Welcome to Paradise van de band Green Day en dit komt van een debuutalbum toen waren ze nog echt goed I'm Jack to Paradise van Green Day, een fantastische band. Die is heb ik als puber daadwerkelijk echt... Ja, ik was wel een de puber denk ik, want het was um, begin jaren negentig denk ik. Basket Case. <coughs> um, ja, grijs gedraaid. En tijdens mijn krantenwijk, uh, onderweg naar school, van school terug naar huis. Ja, ja en een fantastisch album. En de, ja, dat zijn al van die dingen die blijven uh, muzikaal altijd... Uh, Ergens hangen ofzo. Het was trouwens van het album Dookie. En, en, en ik, ik benoemde net het nummer Basket Case. Dat is natuurlijk een totaal andere koek. Maar dat moet de pret niet drukken. Welkom terug bij de twintigste aflevering van de QFF podcast. Mijn naam is uh, Bafomet. Het is uh, donderdagavond 22 mei 2014. En het is ping, precies 22 uur. Hoe doe ik het? Hoe doe ik het? Het is... Ja... Ik kan het soms bijna niet geloven, maar... Ja, eh, eh, eh, nog steeds geen... Eh, Blackbox. Nee, man. Het, eh, ik probeer hem te bellen en te bereiken. Hij zal wel in slaap gevallen zijn. Of misschien is hij gewoon eh, lekker in de toenen bezig. In zijn toentje. En eh, is hij dan met groenten in zijn eh, Aquafonics ding bezig. Dat kan natuurlijk ook. Eh, Blackbox... Mocht je het horen. Je kan altijd nog aanschuiven. Eh, we zijn natuurlijk al wel even onderweg. Om precies te zijn alweer meer dan een uur en een kwartier. We gaan onderweg naar een uur en twintig minuten. En ja, zoals jullie wellicht uh, onderhand weten. Is uh, ja, onze tijd enigszins uh, beperkt. Uh, een podcast kan gewoon simpelweg. Om, um, omdat we nog niet iets uh, voor het hosting deel van de podcast hebben geregeld, gebonden aan een maximale duur van twee uur, omdat ik het moet uploaden op Soundcloud, maar dat moet helemaal niets uitmaken. Ik zie ondertussen dat um, dromen in de shoutbox iets uh, posten over um, de verkiezingsuitslagen en dat D66 uh, aan de winnende hand zou zijn. Ja, ik heb vandaag ook gestemd. En ik heb tegen Europa gestemd, um, om de dood reden dat ik er ook echt tegen ben. Het is, het is een soort vierde rijk en dit moeten we echt niet willen. Uh, het probleem is dat veel mensen wel uh, waarschijnlijk vandaag aan het werk waren en daarom niet gestemd hebben. Ik heb mijn stem wel gebruikt. En um, ja, dat komt ook echt omdat ik tegen één Europa ben. Ik ben opgegroeid met de gedachte van uh, de EG, En dat was een soort Europees uh, handelsgenootschap van landen uh, dat elkaar een beetje voorrang gaf bij de grens en aardig met elkaar omging. Maar wat de huidige EU is, daar leg ik soms s'nachts echt wakker van. We halen echt scheepsladingen mensen binnen vanuit andere landen die hier eigenlijk niet bijdragen aan onze economie, niet aan onze maatschappij bijdragen... Uh, ik vraag me af of, of we dat wel moeten doen. Maar goed, dat is mijn mening. Hè? En heb vooral je eigen mening. Ondertussen vliegt hier weer een chopper bovenlangs. Misschien horen jullie hem. Ik weet het eigenlijk niet. Goed, eh, ja, dus dat zijn wel kleine dingen. Dat. Maar goed, ik, eh, ik, ik weet in ieder geval dat uh, Geen Stel... die hadden stembetellers op uh, heel veel locaties. Ook op de locatie waar ik uh, vanmiddag mijn stem uitgebracht heb. Dat uh, was hier uh, in Groningen... En ja, want als Antilliaan, eh, bewoner van het eiland Sint Maarten, ben ik gewoon een Nederlander en kan ik gewoon stemmen in Nederland tijdens de verkiezingen. En eh, daarom was ik ook even op vakantie in eh, Groningen. Ik vond het wel eh, ja, eh, een, een, een, een goed, goed idee om dat te combineren: stemmen en vakantie. Ik zie net dat dromen zeggen: dat die chopper mij komt halen. Dat is natuurlijk de IVD. Nee, het is eh, vermoedelijk de lifeliner. En naar ik begrepen heb, vliegt hij vrij frequent hier uh, boven en over Groningen. En niet altijd voor uh, noodgevallen. Ik ken wat mensen die uh, um, hier in Groningen werken, binnen de zorg. En die mij vertelden dat deze chopper ook wel eens wordt ingezet... de lifeliner wordt echt ingezet om medicijnen ergens heen te brengen. Daar word je stil van, hè? Als je be bedenkt wat zo'n ding kost. En wat het vliegen per minuut kost... Ja, dan draai ik me soms drie keer om in bed als ik daarover nadenk. En ja, goed. Um, <coughs> pardon, ik lees iets heel grappigs. Um, dat wat er... Uh, Droom zegt, mijn broertje is gezakt voor biologie. Er werd hem gevraagd wat er, in, uh, wat er zich in cellen bevinden. Oh, er werd dus gevraagd wat er zich in uh, cellen bevinden vond ja ik, ik heb wel een uh, ik ik heb wel een idee uh, dat dat het antwoord dus marokkaan hè, wat hij gaf dat dat niet uh, het goede antwoord was uh, maar ja ja wat doe je eraan hè ja lachen we kennen allemaal Bill clintons lach en die van Yeltsin. mooi stukje lachwerk Geniaal. Um, leuke ja. grap. Um, <laughs> ja. Um, goed. Ja. We gaan gewoon weer even terug uh, naar het volgende onderwerp. Um, nou ja we hebben natuurlijk al een aantal zaken besproken. Ik had het al even kort over uh, Noord-Korea. Noord-Korea heeft um, dit is een Engels bericht dat ik vandaag uh, van de BBC website had. North Korea shells near a South Korea warship. North Korea has fired shells into dis uh, yeah, disputed waters near a South Korean warship. South Korean military officials told media. This happened near Nyonpyeong Island on a disputed western maritime border, Yonhap News Agency stated. On Tuesday, South Korea fired warning shots at three North, uh, yeah, three North Korean ships that crossed the maritime border. The North had said it would retaliate. In 2010, North Korean shelling of Yongpyeong killed four people. The latest incident happened after 1,800, uh, yeah, 1800 hours local time on Thursday, reports citing South Korean officials said. The shells fell near our ship, which has been on regular patrol in our territory. But it did not cause any damage to our ship, a spokesman from South Korea's Defense Ministry told the agency uh, France Press News Agency. According to local news reports, South Korean forces fired several shells into northern waters as a response. Local television network uh, YTN reported that residents of Yongpyong were being evacuated to bomb shelters. Tensions have been rising again. The two neighbors uh, recently with Pyongyang. Directing shrill insults at the leaders in Seoul and Washington, says the BBC Lucy Williamson in Seoul. The North and South regularly conduct drills near the Western Sea border, which has long been a flashpoint between the two Koreas. The United Nations drew the border after the Korean War, but North Korea has never recognized it. Since the war ended in an armistice rather than a peace treaty, uh, the two sides remain technically at war. In March the two countries traded artillery fire across the border. North Korea killed Two civilians and two marines in the 2010 shelling of yongpyong Island, which is said was in response to South Korean military exercises. Earlier that year, a South Korean warship sank near pyongyang Island, leaving 46 people dead. Seal says Pyongyang torpedoed the vessel, but North Korea denies any role in the incident. Nou, komt er dus op neer. Het, het blijft een langslepend verhaal. We hebben natuurlijk al een hele tijd een topic lopen over, uh, Noord-Korea. Ik heb een, een goede vriend van mij, die woont in Zuid-Korea, in Seoul, en uh, die werkt ook nog eens voor uh, een ambassade, dus die krijgt uh, het nodige mee. En ik krijg van hem ook wel eens het nodige mee. Hij zegt van, het is echt allemaal één groot opklop, op, opklop maar het zou op een dag echt goed mis kunnen gaan, want uh, Little Kim Jong uh, fucking Ooni, die, uh, ja, die weet niet wat hij doet. En dat, dat kan mogelijk echt gewoon een keer fout gaan. En ja, hij zegt, het is dan hopen dat de rest van het Noord-Koreaanse volk... En, en de mensen ook in het leger zo verstandig zijn... om niet gehoor te geven aan zijn eventuele tomme beslissingen. Maar goed, het is en blijft natuurlijk gewoon ook een, een, een, een goede media tool om angst te zaaien. Goed, van angst naar een, een muziekje. Uh, u zit nog steeds op uh, ja, QFF Radio. QFF Radio 666... Het is allemaal over En ja, als volgende liedje... Um, en daar heb ik best wel even over nagedacht... welk liedje we nou zo moeten kunnen draaien... in deze twintigste podcast. En het zijn er zo ongelooflijk veel... die daar in principe voor in de aanmerking komen... dat ik soms ook wel eens denk van... Uh, is moeilijk. Dan, dan heb je een liedje in je hoofd. En dan denk je van. Oh nee. Toch maar weer een ander liedje. En dan denk je. Oh nee. En, maar dan zie je bijvoorbeeld de naam van een artiest. En dan denk je. Oh ja. Maar dat zou toch. En. Ja. Dus. Wat, wat doe je eraan? Op een gegeven moment moet je. Gewoon. Keuzes maken. En. Ja. Het is wel eens moeilijk. Omdat je. Um, nou ja. Dan heb je al een, een. Een keuze in je hoofd. En. Mijn keuze. Is eigenlijk al gevallen, nou ja, terwijl ik aan het praten was met jullie. We gaan luisteren naar Off the Wall van Michael Jackson. Jackson of the War van het gelijknamige album of the War. Mijn naam is Bafomet. Welkom terug bij de twintigste. Dat hoort u goed. De twintigste aflevering van de Kill 5 Podcast. En we zijn al even op weg. We zijn zo waren al bijna over de. Ja, hoe zeg je dat? Um, ja, de tijdsgrens. Nee, daar zijn we nog niet hoor. Maar het, het komt er in de buurt. En, en dat heeft alles te maken met het feit dat we inmiddels anderhalf uur onderweg zijn. En ja, het kan nu eenmaal maar maximaal twee uur duren. En u moet het ook gewoon zien als een reguliere podcast, deze van vandaag. Uh, we bespreken gewoon dingen die uh, algemeen uh, veel besproken zijn op QFF. En ik zag dat Ninti nog een leuk artikel postte in de schreeuwdoos. Stars in there. Architects and scientists mull designs for ark in space keen to flee catastrophe Icarus interstellar may be able to help you uh, but you'll live in a mud pie in the sky and never return to earth ja interessant volgens het artikel zijn ze dus bezig met het ontwerpen van een soort ja het ontwerpen ontwikkelen van een soort space ark ruimteschip groot verblijfs uh, gebeuren in de ruimte. Waar je dan heen kan, maar. waar je nooit meer weg kan. En als je daarover nadenkt. Ik heb het ooit een keer op Radio Veronica. kort gehad. over een. Dit uh, een, was een, een, een verhaal van een missie naar Mars. Ik, ik weet niet uh, of er mensen zijn die zich dat zo voor de geest kunnen halen. Maar het voordeel van het uh, prachtige QFF-archief is. Dat ik uh, de meeste van deze uh, ja, fragmenten, die audiofragmenten, die uh, in, in de loop uh, ja, de tijd als het ware zijn ontstaan op uh, QFF, ja, die staan wel opgeslagen. ...op QFF, op de service zelfs. En ik, ik ben nu eventjes uh, aan het zoeken. Ja, ik denk dat ik het juiste mapje al gevonden heb. Nu nog even het juiste bestand erbij pakken. En dan zouden we daar even naar terug kunnen luisteren. Want dat, dat is natuurlijk wel een... Uh, ...ja, dat was een interessante aflevering. Uh, ik ben even aan het scrollen waar het staat... Um, slaapwandelen, nee, neandertalers, meteorieten op aarde... we worden besproeid door vliegtuigen, tijdreizen over de snelwegschutter... beveiliging, gemeenten, websites, E. coli, komkommers... engelen, regenwoud, webwereld over het van gemeente websites... Uh, mysterieuze geluiden, leeft binnen laden nog... Um, mysterie van Herman Brood gaat de wereld er nu aan... Een gebouw, ja ik heb hem gevonden die ga ik nu eventjes naar uh, de player toe halen, zodat jullie hem ook even kunnen luisteren want ik denk dat het op zich wel interessant is om dat even uh, aan jullie te laten luisteren, het is niet een uh, heel erg lang fragment ik pak hem er eventjes bij ik heb hem, uh, ik heb hem hier Weekend um, ja nou, daar komt hij. luister maar even Dit is Weekend op je radio 3 Hoppa! En uh, ja, we houden ons in dit laatste uur op zondag altijd bezig met de occulte zaken. Mysterieuze zaken. Zaken waar niet 1, 2, 3 een verklaring voor is. En misschien eigenlijk soms toch ook weer wel. Maar alleen die wordt dan nooit uh, zodanig getoetst dat die officieel wordt verklaard. Het zijn dan nou altijd van die gissingen die ons toch bezighouden. Precies, waar je echt uh, morgenochtend bij het koffieautomaat uh, met je collega's over kan babbelen. Ja, heb je dan gehoord? Wat zou dat nou zijn? vinders op uh, Mars? <laughs> ja, nee, vandaag op de homepage van Telegraaf. Dus, ja, het is heel raar, een Amerikaan, David Martinez, die zegt een mysterieus gebouw gevonden te hebben op Mars. Met behulp van Google Earth. Ja, je schijnt een <laughs> paar van die, van die programma's te hebben waar je zelfs op Mars kan inzoomen. Ja, en hij ziet daar iets en hij zegt, ja, dit, dit lijkt echt een tomverlof van Google lach, op Earth. Joh. Maar Google Earth, dan is het dan zo van, uh, and here we are, planet Earth, Up. En dan een je weg. Ineens, eh... Google Mars, denk ik dan. Google was. Mars. <laughs> maar goed, ja. Een gebouw gevonden op Mars. Daar moeten we even over bellen met onze eigen man of mystery... van de website Quo Vata verroend. Waar alle mysterieuze zaken onder de loep worden genomen. Goedemiddag, Bafelmet. Uh, goedemiddag, uh, Meloes en Rick. Ja, als we het op de telegraaf zijn, op de voorpagina, dan is het waar, hè? <t> nou, ja, ik, ik, ik noem de telegraaf of de televaag. Dus ik trek nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, ik mezelf al altijd een beetje in. Oh ja. <laughs> <t> maar hoe zit het nou precies? Want je hebt die foto ook gezien. En, en, en ik weet dat uh, jij bent een soort van uh, bijeenkomstpunt van, van zaken. Mensen sturen dat naar jou toe. En dan, dan, dan wordt het uiteindelijk weer via jou overgekletst. Maar hoe zit het nou? Is het nou kan, het, kan het nou of is dit gewoon ingetekend... en we hebben weer een uh, leuk verhaal op zondag? Nou, dat, dat, ja, dat, ja, dan in dat geval zou er iemand bij Google uh, werken die uh, het niet zo nauw neemt met uh, ethiek en zeg maar naar waarheid in kaart brengen van de werkelijkheid. Maar ah. ja, het, het zou natuurlijk kunnen. Een creatieve geest die dacht van, goh, laat ik daar een gebouw neerzetten. Maar de, je, je, behalve met Google er zijn er ook een aantal andere bronnen die eigenlijk hetzelfde laten zien. Dus er is wel degelijk iets op die plek. Maar of het nou een gebouw is... of uh, ja. het is in ieder geval een abnormale constructie of structuur op die plek. Ja, wat, wat ze opschrijven even. Ja. Wat zien we als we dat zien? Wat, wat, ja, hoe ziet het eruit? Het is een wat langwerpige vorm... Uh, en het is sowieso afwijkend van kleuren, Mars is de rode planeet, uh, of ze moeten dat ook inkleuren en ons daarmee ook voor de gek willen houden, dat, dat kan natuurlijk, maar uh, en, en dan is de afwijkende structuur is echt lichter, het is bijna wit het ziet eruit als een terminalgebouw van uh, <laughs> vanaf daar vertrekken, zo ziet het er een beetje uit Winnie. ik, dan? Ja, nou, er zijn ook mensen die, die dat opperen. Uh, er gaan heel veel verhalen dat in de jaren 60 de Russen eigenlijk de wedloop de, de in de ruimte ...gewonnen zouden hebben door als eerste naar Mars te zijn gegaan. Ah. Uh, wat er van waar is... De, de, ja, de, de, er zijn een heleboel Russen die claimen dat, daar echt, dat, dat, dat ze daar heel vergaand in waren al. Um, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar misschien zijn ze ook nu wel uh, bezig. Want we hebben natuurlijk in de jaren negentig en het begin van deze eeuw... hebben ze de Mars Explorer naar Mars gestuurd om, om Mars in kaart te brengen. Uh, daardoor kunnen we met Google en Mars bekijken. we uh, zweven allerlei satellieten om, um, om Mars heen die Mars in kaart brengen. Er gaan al echt duizenden jaren verhalen over Mars. Dat, uh, nou ja, we kennen allemaal de uitspraak wel van mannen komen van Mars, het vrouwen komen van Venus. Ah. Ja, de oorlogsplaneet, hè? Dat is Mars. Ja, dat ook. Het is ja. de planeet van de oorlog. Um, zo zijn er in, in, de, in, zeg maar, de hele oude sumerische uh, uh, uh, oudheid, er zijn ook alweer aanwijzingen die verwijzen naar Mars. En ja, natuurlijk, Marsmannetjes. Ja. We, ja, dus er zijn wel een heleboel vreemde dingen. We komen achter steeds meer zaken uh, met betrekking tot Mars. Er zou ooit water geweest zijn. Er zou ooit een, ja. een echte atmosfeer geweest zijn ja, zoals hier. Kan, kan je bij de status van dit moment even aangeven van, uh, van Mars? Ik bedoel, uh, hoe, hoe koud is het daar? Is, het daar, is het daar te leven? Uh, uh, hoe is het oppervlak Ja, dat is interessant. Uh, vanaf 1998 is ons uh, zonnestelsel aan het veranderen. Onze atmosfeer verandert, want we, we spreken hier op aarde van een uh, zogenaamd global warming effect. Ja, de, dat is dus eigenlijk natuurlijk en uh, inherent aan een planeet, want mm -hmm. op Mars is dat er uh, ook. Okay. Ook daar zijn de gaten in de ozonlaag. En daar rijden geen auto's, voor zover ik weet. Ja, precies, dat zou weer een leuke zijn. Maar temperaturen, want wij kunnen daar niet leven op Mars, neem ik aan. Nee, nee, nee, dat absoluut niet. De aarde staat eigenlijk als enige planeet van de planeet in ons zonnestelsel, zeg maar, op. Een dusdanige afstand tot de zon, dat er leven mogelijk is. Dat snap ik niet helemaal, want ieder mens kan toch, ieder wezen kan toch zodanig geëvolueerd worden... dat je op iedere afstand van de zon zou kunnen gaan leven, of niet? Ja, maar oh, oké, okay. maar uh, ik praat even over leven zoals wij uh, ja, mensen, mensen leven ja. en, en dieren. Um, zoals, ik weet niet of, of, of jullie ooit gehoord hebben van het, uh, de theorie van het plasma-universum. Uh, dat is een theorie die omschrijft dat de aarde 6000 jaar geleden nog om Saturnus heen, uh, draaide. Ja? En dat daardoor, daar is een plasma, uh, is er zeg maar uitbarsting geweest. Wow. Waardoor de aarde ook overal kraters heeft en zijn huidige vorm heeft gekregen. Okay. Alleen nu staan we op een andere plek in het universum, maar dat zou ook met andere planeten gebeurd okay. zijn. Maar nou terug, terug even naar, naar iets wat, wat we allemaal kunnen snappen: we hebben een foto, die staat aan de voorkant van de telegraaf. Uh, ja. Op die foto uh, lijkt er een soort van terminalgebouw of, of iets anders. Ik noem het het padvindershuis van de Marsmannetjes. Uh, dat staat daar, dat kan a in Ingekleurd zijn, ingeshopt zijn, dan ben je ziek in je hoofd, dan ben je, dan ben je op zoek naar aandacht. Um, maar um, zou het ook niet eventueel de spiegeling kunnen zijn van bijvoorbeeld een, een, een, een uh, telelens, want die, die heb je natuurlijk, die dan een, een blinde vlek maakt, die dan uh, de vorm aan zou kunnen nemen van een gebouw? Ja, dat, dat, dat zou kunnen. In principe, ik, ik krijg je natuurlijk met fotografie en, en beeldopname, heb je altijd te maken met uh, de mogelijkheid op, op, ik noem het maar even, errors. Waardoor je rare vlekjes of rare plekjes krijgt. Het zou heel wel mogelijk kunnen zijn. Maar als ik echt naar de, de, de vorm kijk en het dan ook inschat naar zeg maar wat voor formaat het zou moeten hebben. Want je kunt uh, de schaal zeg maar, uh, er, erbij pakken. En, en naarmate je verder inzoomt kun je dus ook bepalen hoe groot iets op de grond moet zijn. En daar kwam uit naar voren dat ook echt daadwerkelijk... ...de afmetingen van een gebouw zou moeten hebben. Dan kan je zeggen, dat is toevallig... Uh, hè, dat, ...dat dat vlekje over, over, overeenkomt met de afmetingen van een gebouw. Maar uh, als je kijkt naar... dat ...Obama heeft in 2009 nog een, een, een uitspraak gedaan... ...dat hij voor uh, zeg maar het einde van zijn presidentschap... Hè, de, ...de vierjarige periode... ...in ieder geval de, uh, het groene licht gegeven wou hebben... ...voor een, een, een, bemande, mars, uh, missie, ja, een bemande missie naar Mars. Ja. Yeah. Um, ja, de, de, de, de, de Waarom? Zijn, ja? Ik bedoel, waarom zouden ze dat willen? Misschien ja. hè, betekent het wel dat ze er al bezig zijn en dat de Amerikanen daar ook heen willen. Even een heel kort antwoord, want anders ja. is de tijd op. Um, even los van alle verhalen. Ja. Jij maakt heel veel mee, je ziet heel veel mee, jij bent het verzamelpunt van heel veel dingen. Wat verwacht jij percentueel dat dit waar zou kunnen zijn? Als je, als je serieus kijkt naar zeg maar, de feiten, dan, uh, dan zou er uh, een, een kern van waarheid in kunnen zitten. En dan schat ik die kans 20% tot 30%. Oké. Okay. Nou goed, daar kunnen we het mee doen. Um, Mochten jullie er meer over willen weten, kijk even op de site. Ja, kijk even. Nou, die kun je vinden door uh, Rick van Veten zoeken oh, op Twitter. Nog makkelijk, ja. Ja, dat is en, helemaal en, makkelijk. En daar en dat even was film. het uh, fragment over Mars. Er moet ook nog een ander fragment zijn. Dat houden jullie van me te goed. Daarin benoem ik ook de Nederlandse missie naar Mars. Want zo wilde ik het sprongetje maken van het artikel van NINTI over uh, de ark die uh, wetenschappers proberen te ontwikkelen in de ruimte en de missie van een Nederlands bedrijf naar Mars ze, ze willen naar de Mars in 2016 geloof ik al dat is al vrij snel en ik vond het wel een, een, een interessant uh, ezelsbruggetje en ja goed, terug naar uh, de show en ja de show, die gaat wel hoe vervelend ook loopt hij? loopt hij? ja maar ik hoor hem niet Wacht even, de techniek laat me in de steek. Ah, daar is hij. De klok. Die, die vervelende, irritante KUT-klok. Ja, die loopt dus wel gewoon door. En dat is bijna net zo annoying als een... Uh... Nee, die zijn wel schattig. Ja, ja. Goed. Dit, dit vind ik rustgevender. Ah... Huh. ...Selling a war on Iraq. We have to a nation, that, uh, mm -hmm. ja. a nee, life. goed. Um, ja, u, u bent nog steeds bij de 20ste aflevering van de QFF Podcast. En uh, u luistert de QFF Podcast, als het goed is, misschien nu wel live via uh, QFF Radio. Qff. radio 666. Yeah, radio 666. En mijn naam is Pavel Met. Het is inmiddels drie minuten voor half elf. Op donderdagavond, 22 mei 2014. En, uh, ja. Ik, ik, ik zat al te kijken naar even iets wat ik mogelijk nog even kort, uh, zou kunnen bespreken. Voordat ik er een, uh, een ja. Een, een einde aan ga proberen te maken. aan deze, eh, uh, 20ste F podcast. Uh, helaas heb ik, blackboxen niet kunnen bereiken. Uh, dat geeft op zich helemaal niks, want uh, er komt gewoon weer een volgende keer en dan zijn we hopelijk weer samen of met z'n drieën of wie weet, wellicht wel met z'n vieren. Wie zal het zeggen? Dat weten we simpelweg niet. Goed, de hosting. Uh, ja, ik heb daar nog even huishoudelijke mededelingen wel even over QFF. De hosting. Ik heb vandaag uh, de verhuiscode doorgegeven aan de nieuwe hoster. Die gaat het in orde maken, als het goed is. Daarnaast komt hij ook nog even met de reply naar mij toe over wat informatie met betrekking tot het streamen op onze eigen server van de podcast en dus ook van onze eigen livestream. Hoe mooi zou dat wel niet zijn, mensen? Goed, um, ja, dan één dingetje wat ik nog wel even wil benoemen, staat in het topic, I dare you to prove me that. Een topic dat ik geopend heb en dat heb ik gedaan op dinsdag 26 november 2013. En daarin vroeg ik of mensen met echt bewijs konden komen op, ja, op het gebied van ufo's. En nou... In dat topic poster Mac vandaag wat interessant. A massive underwater entrance discovered of the California eh, of the California coast. A massive underwater entrance has been discovered of the Malibu California coast at Point Doom which appears to be the holy grail of UFO researchers that have been looking for it over the last 40 years. The plateau structure is 1.35 miles times 2.45 miles wide. 6.66 miles from land, and the entrance between the support pilers is uh, yeah, 2,745 feet wide and 630 feet tall. It also has what looks like a total nuclear bomb-proof ceiling that is 500 feet Thick. The discovery was made by Maxwell, Dale, Romero and Jimmy Church, host of the Fate to Black on the Dark Matter Radio Network on Monday, May 12, th 2014, and announced on Facebook, Twitter and Church's radio program the following day. The underwater base has been a mystery for many years with hundreds of UFO sightings, many with f uh, f f photographs, but the entrance of the base has remained elusive until now. The entrance can support nuclear-sized submarines in massive UFO activity and allow access to different military installations that are inside the US such as the China Lake Naval Base that is in the middle of the, Moja uh, the Mojave Desert, and the Naval Undersea Warfare Center in Hawthorne, Nevada, between Las Vegas and Reno. In the photographs you can see its relation to the coastline. Los Angeles and its natural surroundings, which do, uh, do not match up, With the structure itself, which is massive in skill. The support pillars to the entrance are over 600 feet tall. Malibu, California is known the world over for its scenic beauty and as the playgrounds of the rich and famous. Few people know that is also the land of the UFOs. In the late 1950s, as my neighbor and some of his friends were watching the sun setting on the Pacific Ocean, they witnessed three bright UFOs fly across the water at great speed, then hover for a few minutes over the Santa Monica Mountains before flying out of sight. My family moved in around 1962. We had a perfect view of Zuma Beach in our front yard with the mountains for our backyard. And the star-filled sky above us at night. During the 1960s people were frequently seeing UFOs flying around Malibu. But a lot of people were taking a hallucin uh, Oh. LSD substances in those days too. Uh, however, by the early 1970s whole families were going down to the beach at Point Dune at night to watch the multicolored UFOs that would sink under the water at some times. Nou, dat komt van de website worldufophotosandnews.org en het is dus door Mac geplaatst. Ik vond het wel interessant. Ik heb het toch nog even kort meegenomen. Voor we naar het einde van deze Twintigste podcast alweer gaan. Uh, ik stel voor dat we uh, gewoon af gaan sluiten. Uh, het, het was er iets minder lang dan twee uur, maar was nog bijna twee uur. Uh, jullie hebben uh, weer kunnen luisteren naar uh, de podcast. Dit keer uh, was ik alleen. Ja, dat is toch anders dan uh, met z'n tweeën. En, ja, goed. Vanuit Groningen, mijn naam. Is Bafomet. Uh, het is vandaag 22 mei 2014 en uh, wat mij betreft gaan we naar de eindtune. Nogmaals, mijn naam is Bafomet. Tot de volgende keer. Bye bye.